start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren zijn betrokken bij moordzaken. Minderjarige Nederlanders werden dit jaar in verband gebracht met 64 moorden of pogingen daartoe. Dat zijn er 2,5 keer zoveel als vorig jaar. De baas van het Openbaar Ministerie zegt dat hij zich nogal zorgen maakt. Volgens hem komt het deels doordat jongeren vaker een mes op zak hebben. Je moet je dan voorstellen dat als jongeren dan boos worden, geëmotioneerd, bang. dan zit dat mes nog eenmaal in die zak en heb je het heel erg makkelijk tevoorschijn gehaald. Hij hoopt dat er meer gedaan wordt om jongeren op het rechte pad te houden. En dan ziet hij een rol voor ouders en voor scholen. Die zouden zich sneller moeten afvragen waarom iemand spijbelt of hoe die dure jas aan de kapstok komt. Onderwijs- en cultuurminister van Engelshoven komt niet terug in een nieuw kabinet. Zij ze zegt in het AD dat ze het super interessant vond en ook heel eervol om te doen, maar dat ze nu anderen een kans wil geven. Een dagje naar België, het wordt nu ook afgeraden door de NS. Wij zien gewoon dat het in de treinen richting België, dus dat is bijvoorbeeld de Intercity Brussel, maar ook de trein die vanaf Rozenaal richting Antwerpen gaat, dat het daar gewoon veel drukker is dan normaal. Dat is dan ook lastig uh, om voldoende afstand te houden in de trein. En dus zeggen ze, ga alleen nog als het noodzakelijk is of ga met de talies, want daarvoor moet je een stoel reserveren. Gisteren rond deze tijd was het weer hommeles met de metro in Amsterdam. Door een storing stonden alle lijnen stil en niet voor het eerst. Het ging al elf keer flink mis dit jaar. Veel reizigers zijn het inmiddels echt zat. Eigenlijk kan ik niet meer van de, metro, uh, van de metro's uitgaan. Dus dat is wel balen. <lacht> ik ben weer te laat op Het is gewoon om moe van te worden vaak. Ja. Ik zag al staan dat hij niet rijdt. Dus ik uh, moet even kijken hoe ik dan uh, in het AMC ga komen. De oorzaak van al die storingen is het nieuwe beveiligingssysteem van de metro. Het weer bewolkt en het trekt regen over het land. Van het zuidwesten naar het noordoosten. Het is zacht en gaat of 12. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Lots of gladiators now, they butcher up the sacred cow, they got a lot to eat. is good news week! Doctors finding many ways of rapping brains and metal plays to keep us from the heat. -huh. To keep us from the heat. To keep us from the heat. Goedemorgen, luisteraars. Dit is alweer de derde aflevering van Goedemorgen Zandvoort op woensdag.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 En dan hadden we vrijdagmorgen altijd, ja... dan begonnen we met dit nummer. PTO, dan lucht, gitaren en zo. Ja. Ja. En dan ben je wakker. Dan ben je wakker, ja. Dan ben je helemaal wakker. En ja. dan kan je weer beginnen, ja. Als het goed is hebben we Anderlijn Jelmer Kopen... en uh, Maya gaat vragen wat Zandvoort Insight allemaal gaat doen of heeft gedaan. Goedemorgen, Jelmer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Goeie Morgen, gehad. Ja, zeker. Ja, ja, ja, Jullie ook allemaal. Ja hoor, uitstekend. Wat heeft Zandvoort Insight allemaal...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 Inderdaad, ook een fijne jaarwisseling voor ja. de luisteraars. En jullie natuurlijk in de studio. Ja. Ja. Jij, wil me ook nou eens Pim en mij ja. goed uitheiden. Ja. Tot en we spreken elkaar volgende Tot. week. Volgende ja, jaar. Ja. <laughs> volgend jaar. Volgend <laughs> okay. jaar. Tot over een jaar. Tot volgend jaar, hè? <laughs> Oké. Okay. Okay. Doei, doei. Doei. doei. doei. <laughs>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 Uit well Riley Go Blind, dat vind ik een mooi nummer van. Hem. Ja, maar die, ja. die staat er ook niet in. Die staat er ook niet in, hè? Nee, nee. een beetje van tick-checking. Ik, nee? ik, snap, nee? het ik nee. snap het niet, ik ja, snap het niet. Maar snap het niet. Dankzij dit programma staan ze er volgend jaar allemaal in. <laughs> Ronald, wat denk jij? Ja, dat vind ik altijd moeilijk voorspelbaar, helemaal <laughs> <omdat laughs> nu de top 2000 vooraf niet meer bekend is. Daardoor hebben ze een beetje geheimzinnig over gedaan. Dat snap ik ook wel met alle ja. concurrentie die ze nu hebben. Maar, ja. uh, maar jij moet gewoon ja. stemmen volgend jaar.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 naar een strandvlakte gaat. Dat, is echt, dat, is, dat dateert eigenlijk nog vanuit de laatste ijstijd. Daar kan de gids heel mooi uitleggen hoe die strandwallen en strandvlaktes ontstaan zijn. Je moet je voorstellen dat heemsteden en Haarlem en zo, die, die hebben dat oude landschap. Dat lag dus nog achter wat we nu de duinen hebben. En daar is heel veel over te vertellen. Dus...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 Dus het is al jaar na jaar na jaar is dat een, een, een goede plaats voor uh, wintergasten. Dan moet je denken aan allerlei eendensoorten. Uh, de brilduiker, die staat ook met een mooie foto op onze site. Het is een bekende eendensoort, een hele bijzondere eend. Middels de zaagbekken. Uh, uh, tafel eendjes, maar ook wilde zwanen. Hè. Dat is wat anders dan de knobbelzwanen die wij altijd uh, zien. Daar gaat uh, onze gids Andries Mok gaat, uh, mee.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 Ik zat hier vanochtend al om half negen, dus die tijd is voor mij geen probleem. Nee, nou, het is leuk om mee te gaan. Hij ja, zat er ja. maar, hij was nog niet aanwezig. Ik was geestelijk niet aanwezig. Nee. <laughs> maar het, het ging erom dat het verstandig is om je wel op te geven, want het zijn populaire wandelingen. Ja. En stel je voor dat het doorgaat, en daar ga ik zelf wel van uit, dan heb je in ieder geval een plekje. Dan ben je binnen, ja. Zo is dat. Ja. ja. Oké, okay, nou, we spreken elkaar in het nieuwe jaar ongetwijfeld als vaker.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 They make it very clear They've got no room for ravens <coughs> Slam by go.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 en dat in plaats van de small faces. Maar goed. Nee nee nee, daar gaat het fout. We, we <laughs> gaan er wat aan doen. Ja. Oh, okay. Maar je <laughs> eerst even John and Vincent Jelles. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where to begin. John en Vincent, I'll find my way home. Maria! Ja, aan de telefoon hebben we Wim Brenthouwer. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u bent vrijwilliger bij Pluspunt. Ja, ja. En wat doet u daar? Nou, ik ben al uh, 22 jaar bij uh, Pluspunt als uh, vrijwilliger. Ik ben begonnen met uh, Dekje. Dat was uh, eten brengen bij uh, de mensen.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 wereld is klein. Ja, dat, dat is het zeker. Dat ja, is echt dat, een uh, dorp hier ik... in Zandvoort. Hè? Ja, Peter plees, 6 zegt men. Maar de achternaam is wel een beetje bijzonder. Het is geen Zandvoortse naam. Een is wel hoor. Of nee, mijn eigen Jouw eigen naam? Ja, Bredhouwer. Nee, die komt oorspronkelijk uit Bezenwijk vandaan.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 De dagen, zeven, nachten Ja, sinds die tijd ben ik met mijn gedachten Met mijn gedachten steeds bij jou Vanaf die tijd voel ik me in de hemel Het ging allemaal zo vlug En binnenkort sluit ik je in mijn hand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 Maar dat is allemaal nog heel jong, hè? Ja, ja, ja. Letterlijk. Ja. En C, Zandvoort Echt 1, ja. die is ook in ontwikkeling. Ja, dat ja. zien we Ja, GroenLinks, ja, inderdaad. Maar als ik nou zelf partij wil beginnen, wat moet ik daarvoor doen? Nou, nu ben je te laat. Ja? Ja. ja. Het tot is niet 31 januari, zei je net? Nee, landelijk. nee landelijk. partijen. Oh.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 Beatles in de tot 2000. Ja, daar ben ik mee eens. Stem ik op jou in ieder geval. Mag ik een tegenpartij oplichten? De tegenpartij, ja. Die was goed, hè. Jij zei net over de Partij van de Dieren... maar ik hoor veel mensen die zouden graag... op de Partij van de Dieren hebben willen stemmen. Ja. Ja, de vraag is of ze in Zandvoort... voldoende stemmen Maar goed, dat is aan hun. Ik denk het. Heel veel. Ja. Maar de Partij van die Dieren...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 ik heb niet durven te kijken. Sunset, denk ik. Nee, Lola. Nee? Eten, ja. maar, er staan huh? drie nummers van de Kings in, ja? Maar drie? Ja. Oh, dat doet jou pijn. Ja, heel erg. Heel pijn. Ik kan wel janken. <laughs> gaan we niet doen. We gaan even gewoon een mooie muziek luisteren. Checker okay. dus Check met Andalusian Blues. Ja. Niks te veel zegt. Het is inderdaad een heel mooi nummer. Ja, ik, ja. ik was vroeger fan van The Shadows. Ja, oh ja, ja. dus ja, ja, dit lijkt daar een klein beetje op. Het is iets subtieler. Maar ja, nee. nummer, je hoort het never nooit niet. Nee, zeker niet. Dus ik ik, ik nee. grijp mijn kans. Ja, zeker. Nou, je hebt mij getrinkt, ik ga nog eens luisteren. Ja, ja. Nou, de overige nummers van Jacket uh, Check Checks echt blues, hè? Ja. Dus dat lijkt niet op dit nummer. Dat is nee. echt heel anders. Maar goed. Ja.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 Oh, dan ga ik eens kijken. Ja, ik denk het ook niet hoor, Mark. Ja. Anders verlengen we het gewoon naar de top 10.000, daar staat hij <laughs> er zeker in. <laughs> nou, we kunnen ook een top 10 ZFM maken. Ja, Net als de top 50 van de kerstnummers, ja. hadden we afgelopen zaterdag. Ja, dat ja, was leuk. Ja, ja. Ja. Ik heb een stukje gehoord. Leuke nummers ook. Zeker. Ja. Nummer 1 WEM heb ik alleen gehoord, maar voor de rest, uh, <laughs> nee. Maar ik vond het een leuk initiatief. Maar goed. Wat gaan we doen?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 GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.